4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. De beurzen in Europa waren vanochtend positief gestemd. Maar dat zakte de uren daarna weg. Inmiddels is ook de Amerikaanse beurs geopend. En daar zijn rode cijfers te zien, ongeveer 2% eraf. Financieel redacteur Gert-Jan Dennekamp: hoe reageert de Amsterdamse beurs hierop? Ja, dus ook in uh, mineur. Het begon allemaal zo optimistisch. Dat hadden we al een tijdje niet meer gezien. En het optimisme dat ook nog volhield. Maar die min 2% in de Verenigde Staten trok ook de beurs in Europa naar beneden. En op dit moment staat daar AEX op net geen min 2%. 1,82% gaat er dus weer af. Nadat de beurs eigenlijk de hele tijd in het groen heeft gestaan. En dat is ook het beeld in de rest van Europa. Onzekerheid en twijfel domineert. En er hoeft maar een klein gerucht in de markt te komen. Of de aandelen kelderen weer. Dankjewel, Gert-Jan Dennekamp.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 Ook omdat wij nu heden, bijna as we speak, maar dat kan niet, maar toch wel bijna as we speak, continu in overleg zijn met elkaar, met de landen, om de resultaten uit te werken. Het gaat dan onder meer over de manier waarop de banken en verzekeraars bij de steun worden betrokken en over de bijdrage van het IMF. Tijdens de briefing was er opnieuw veel verwarring over de precieze omvang van het steunpakket voor Griekenland en over de manier waarop cijfers moeten worden uitgelegd.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 ANWB verkeersinformatie. Een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Afrit Buntschoot en knoopend Hoeverlaken van 3 kilometer lang. Ook 3 kilometer is de file op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet, tussen Vlaardingen Oosten en knoopend Benelux. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. Ook op de A4, maar dan richting het zuiden. Bergen op Zoom richting Antwerpen. Er is een vrachtwagen die heeft een lading betonplaten verloren op de, op de Belgische A12. Daarom is er een, een omleiding ingesteld bij Knopend Markenzaad. Je kunt beter via Breda naar Antwerpen rijden. De A58 en de A16 is dat. Dan een file op de A10-ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor Knopend Koenplein, twee kilometer lang. De A15 Europoort richting Rotterdam vanwege eerder genoemde werkzaamheden bij Pernis 4 kilometer. En ook op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenissen 2 kilometer. Dan de A20 Hoek van Noorland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Knoop het Kleinpolderplein 2 kilometer. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Industrieterrein Avelingen. 3 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Het is radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, opnieuw welkom bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u op deze zender radio 1 tot half 5 met ons panel. En vandaag zit er daarvoor hier in de studio Christa Meijnersma. Hartelijk welkom, Christa. Directeur van het Prins Klaus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling wereldwijd, mogen wij wel zeggen. Prins Klaus Fonds. Ja, ik weet niet wat nieuws, mevrouw Peters. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Um, Michiel Bout, ook welkom. Hij is Hallo. directeur van het ZETLA, en dat is het Latijns-Amerika Studiecentrum in Amsterdam. En Henk Schulte Nordholt, sinoloog en ondernemer in China. Wij toetoyeren elkaar, want we kennen elkaar allemaal. Dat zeg ik er maar even bij. Laten we eerst, dat zal u niet verbazen, het even over Engeland hebben. De vreselijke rellen daar. Cameron heeft de, de, het parlement teruggeroepen. Morgen is er een debat uitgebreid. Dan gaat hij zich verantwoorden voor de gebeurtenissen tot nu toe. Vannacht was het relatief rustig. In Londen in elk geval, maar Manchester en elders was het was hijzaak. Het bij elkaar meer dan duizend mensen gearresteerd. ja. ja. Christa, jij bent uh, uh, in Londen geweest, al wel een paar weken geleden... maar je hebt daar toen een aantal rappers ontmoet... En, en, en je hebt even geprobeerd contact met hen te leggen... Precies, om te horen hoe zij uh, uh, hier op reageren... of er misschien zelfs middenin hebben gezeten. Nou ja, dit zijn jongens die zijn opgegroeid in, in deze wijken. Uh, een van hen, uh, Mira Golestan, zoon van twee beroemde Iraanse fotografen... Kaveh Golestan en Hengameh Golestan... Uh, die ik inderdaad ook ontmoet heb en die ook heeft bijgedragen aan een boek... wat wij over Iran hebben uitgebracht. Die, uh, die was gisteren op, uh, op Newsnight en daar had hij wel... En, uh, van de BBC mm -hmm. en hij had daar wel een aardige analyse. Want hij zegt ook, het is, het is de sfeer en de cultuur van hebzucht... Uh, die dit uh, veroorzaakt. En hij praatte daarmee niet goed wat er gebeurde. Hij veroordeelde het geweld heel sterk. Er zijn ook wel aantijgingen geweest dat die rapcultuur... dat die bijgedraagd zal hebben aan geweld. Dus hij veroordeelde dat geweld heel erg sterk. Maar hij zegt, er is een, er is een cultuur van hebzucht... Van, van meer moeten hebben, alles moeten hebben. En, en die creëert, of die, die, die, die, die moedigt wel... Dit dit soort, uh, dit soort geweld aan. Ik hoorde iemand op de televisie zeggen gisteren... greedy little sots, hoe eh, Nick... Uh, tv's. Nou ja... Dan, dan, dan, dan heeft hij het dus over ja. hetzelfde. Hij zei ook, er zijn, er zijn geen rolmodellen. Wat, wat, wat zien uh, mensen voor rolmodellen? Uh, ja, en Toen verwees hij even naar de bankiers en de hele economische crisis. Dat lijkt uh, inderdaad niet de meest handige rolmodellen nu. Precies, zei, hij, hij noemde dat soort dingen. En hij zei, ook, hij zei ook, het interessante is dat de groep van mensen die hier uh, bezig is... dat zijn niet alleen maar uh, uh, jonge, uh, boze, buitenlandse zwarte mannen... Hij zegt, uh, onder de mensen die gearresteerd zijn... zitten ook bijvoorbeeld een graphic designer, noemde die een sociaal werker. Uh, iemand een kok die van een is, duur restaurant, van, precies, hoorde van ik de ook. Precies, ja, uh, een blanke man van 45. Dat ja. waren zo een aantal personen die hij opnoemde. Dus dat was het beeld wat hij zegt. Het schetste. doet me ineens denken aan dat ene boek over die voetbalhooligans in Engeland. En dat bleek bleken ook helemaal geen uh, uh, uh, slecht opgeleide jongens te zijn... die alleen maar konden vloeken, behovel, maar dat waren gewoon goed opgeleide mensen. Huisvaders. Huisvaders. Huisvaders. Ik laat een commentaar van een, een voetbalhoelikin uit Engeland ook. Uh, ook in een van de Engelse kranten de afgelopen dagen. En die zei, uh, ja, het was net als wij, inderdaad, huisvaders, die er in het weekend eens dus even lekker tegenaan gingen. Ja. ja. ja. Is, je zou je een parallel kunnen trekken, Michiel Bout, met uh, de rellen die er zijn in Chili. Dat heeft natuurlijk een, in elk geval een heel andere achtergrond. Omdat dat studenten zijn die boos zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Of uh, niet-onderwijs, wat er is, noem maar op. Maar op die rellen wordt ook gedoken door... Anderen, die misschien wel dat, gedreven door die greed... Anarcho's. Er, precies, anarcho's, die zich, ja. die zich eigenlijk meester maken van die rellen. Nou ja, er is in ieder geval één parallel. Dat de meerderheid jongeren is hè, en, en jongeren zijn. En dat, is, uh, dat zie je eigenlijk, dat als je het een beetje wat al wil algeminiseren in de hele wereld natuurlijk, dat de, de, de dynamiek van verzet... natuurlijk toch van, uh, van jongeren komt. Als je ouder wordt, dan vind je al gauw veel mensen jonger. Maar um, je ziet dat het ik, mensen zijn tussen de 18 en de 25. Hè, ondanks de... de Huisvaders van 45 en daar zie je een probleem, denk ik, dat de regeringen en overheden een, een, een communicatieprobleem hebben gekregen met de nieuwe generatie jongeren die, die ze, dat, dat ze niet nu kunnen oplossen. Het feit dat in Engeland men zo eigenlijk verbaasd is over wat er nu gebeurt... betekent, er stond een heel mooi stuk in The Guardian daarover... betekent dat dus heel veel mensen niet hebben opgelet in, in Engeland... en dus de kanalen, de communicatiekanalen... met deze nieuwe groepen jongeren hebben uh, verontachtzaamd. En ik denk dat dat een heel mooi uh, mooie parallel is met, met Chili ook... waar je hetzelfde ziet, waar studenten al ongelooflijk lang aan het klagen zijn... Ja. en waar het onderwijs steeds moeilijker bereikbaar wordt... voor met name armere uh, jongere, kinderen, jongeren. Ja. Henk in je zeggen van, Chili, van China zeggen ze altijd... daar zijn vele malen meer opstanden, ja. maar dan over echte grote problemen... dan wel uh, in de pers verschijnt. Ja, Chili en China liggen dicht bij elkaar. Dus uh, ja. wat, China, wat China betreft, uh, stedelijk geweld, zoals op oproeren die we zien in Engeland. Uh, dat laatste week, kan kwam in Engeland, 2005, maar dat was door de overheid georchestreerde... Relletjes tegen Japanse goederen en winkels. Naar aanleiding van een geschil tussen beide overheden. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk niet vergelijkbaar, denk ik. Inderdaad, maar de opstootjes en rellen in China zijn plattelandse opstootjes. Milieuschandalen, ja, he? vaak. Milieus, maar daar hoor je dus nooit wat van. Althans, nou, jullie leiden. Ja, het wordt zelfs toegegeven officieel. En inderdaad, het is wel waar wat je zegt. Dat er veel meer. Dat de lokale overheden dat in de kiem proberen te smoren. Het nieuws daarover. Mm -hmm. Maar dat lukt steeds moeilijker. Mm. En die hebben inderdaad milieuschandalen, wat jij zegt. En ook uh, nasting van land. Ja. Dus uh, boeren die er al eeuwenlang wonen, hun families die daar af worden geschopt tegen een schamele compensatie. Ja. Dus dat is een, eigenlijk misschien een veel groter structurele probleem nog dan. Even heel in een in klein zijpaardje. Ik las ook ergens, en ik wil van jou weten of dat waar is. Dat bij, in dit soort gevallen van dit soort opstanden. zeker als ze massaal zijn. dat het de lokale media verboden wordt om daar verslag van te doen. Dan komt er een team uit Peking en die mag dat dan. de staatstelevisie uiteraard, die mag het dan verslaan. Ja, dat is wel het. Uh, men, wilde die, kon, men wilde nieuws, wil men ook uh, dirigeren. Nou. Kanalen leiden. Het lokale nieuws mag in de lokale media, maar het gebeurt desondanks wel. Ja. Christa, wilde jij reageren? Uh, Dacht nee, ik. Oh, Oké, okay. laten we in zo naar blijven. Ja. Maar uh, het over wat anders hebben. Nou, het, he? Ja, de reactie van China op, op de schuldencrisis in het Westen. Maar even heel meer specifiek, hè, Ger, op die afwaardering van uh, ja. Amerika. Ja. Van niet meer triple E, maar naar EE. Nou, dat heeft, woede, heeft China een woede doen ontsteken, volgens mij. Ja, ze zeggen letterlijk, de China Daily, dat is een staatskrant. Hè? Dat klopt, hè, Henk? Dat is waar. Ja. <laughs> Die zeggen, uh, die, uh, die China Daily beschuldigt het rijke Westen van... van quote, geknoei, waardoor de beleggers het vertrouwen ja. zijn kwijtgeraakt. En dat een dubbele recessie denkbaar is, die de wereldeconomie sneller en harder zal raken dan iedereen denkt. En dan lees ik tussen de regels, Henk. Uh, ze zeggen natuurlijk, en daar krijgen wij ook een klet door. Dank je wel, Jenks. Ja, ja ze zou je kunnen interpreteren. Ze zeggen nog uh, andere dingen. Ze zeggen dat uh, Amerika verslaafd is aan de schuld. Dat we ze een junkie moeten afkikken. Ze hebben het over het lelijk gevecht tussen de olifant en de ezel. dus zijn ook republikeinen en democraten. Maar we moeten wel uh, de dus verschillende niveaus van reacties even onderscheiden. Want mm -hmm. premier Wen die heeft ook vanochtend een veel rustiger en uh, gebalanceerder statement gegeven. Die wel zegt, bijna oh, als een soort aardsvader. Ja. Dus hij roept de rest van de wereld, ja. Amerika en Europa, op jongens, nu is het genoeg geweest. Ja. Laten we nou eens even wijs ja. doen, want dit gaat ons allemaal kosten. Luister nou naar papa. Dit is hij wel die ja. beroep. Hij heet ook Opa Wen hè, in de Chinezen. Oh. Uh, ja, ja. Vaak zo genoemd. Hij is dat de man die de sussende wijze woorden spreekt. En de in de oude imperiale traditie, ja. En die staatskrant die mag dan bijten? Dat is die mag bijten, precies. Dat is de voorhoede die aanvalt. Ja. En dan hij geeft het rustige commentaar. Maar je hebt ook mensen... Ik lag meneer, meneer yu Jong Ding van de Centrale Bank. Die, die had weer een heel ander verhaal. Die zei, ja, we moeten ophouden met het oppotten van die reserves. Want wij zijn, om in die schuldenmetafoor te blijven... of die, die drugsmetafoor te blijven... wij zijn eigenlijk de leverancier van al dat geld. Ja. Daar kan er meer aan ja. aan het infuus van onze... onze Bereidheid om krediet te verstrekken. Mm -hmm, dus dan ja. moeten we, eigenlijk heel, we moeten eigenlijk dat heel anders aanpakken. We moeten de rumi flexibel maken. Dan gaat het geld vanzelf niet meer naar die dollar, naar die rumi dus, uh, Heb je ook binnenlandse uh, economie aangepakt? Sorry, de uh, Chinese Binnenlandse economie wordt aangewakkerd. Dan zijn we ook van het probleem af. Ja. En voor de wereld zou het ook goed zijn, want dan wordt de Chinese economie wordt echt de motor van de ja. wereldeconomie. En we zoeken allemaal naar een nieuwe motor. Ja. Maar waar wordt die harde toon van die China Daily nou door ingegeven? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is ook. Uh, men heeft ook een beetje de, de kift op de toon die uh, men meent het Westen jarenlang tegen China heeft aangeslagen. Vanwege het handelsoverschot van China. Ja, en je moet dit en je moet dat. En, en over en mensenrechten altijd. En mensenrechten. Natuurlijk. Nou, het gaat veel breder dan dit. Ja. Ja. Je, je, je ziet ook Tibet, maar door. Je, je ja. leest commentaren ja. ook hè, over het, het failliet van een de democratie: dat ze het niet goed kunnen inrichten, hun een, een economie en, en andere zaken ook niet. Dus het is een beetje een get-even verhaal. Ja, Echt ja want het is een lekker pu. En, kijk, lekker en, ja. en, en ja. Wij, wij doen het ook goed. Ellen. Ja, bewijs daarvan is, want dat, dat, dat, dat zeg je nou inderdaad, want in dat stuk over van die staatskrant staat ook nog: het toont maar weer eens aan dat het, dat het eens superieur geachte vrije marktmodel niet onfeilbaar is. Precies. Precies. Ja. Is dit waar Brazilië, Michiel Bout? Uh, die, die, die, want die reageert een beetje in de slipstream van China mee, hè? Nou, ik weet niet eens of het de slipstream is, of maar heel, wel heel, ge, heel gelijksoortig, inderdaad. Mm. Uh, Brazilië is inmiddels ook een hele grote investeerder geworden in, in Amerika. Hij heeft, uh, ik geloof, de vierde bezitter van, van uh, treasure bonds van Amerika. Oh, en van, die hebben zich ook al ja. uh, boos tegen S&P uitgelaten. Gezegd van, wat is dat voor dat een... Is die, uh, dat is die instantie die, die, afwaardering. die de... Ja, ja. de afwaardering ja, Want ze hebben ja. gezegd van, dat is uh, slecht voor de economie, maar ook slecht voor onszelf. En ook ook daar zie je, en niet alleen in Brazilië, maar ook in landen als Argentinië en Chili wat minder, want die zijn wat braver. Maar toch een beetje dat leedvermaak, eh, ook een stuk eh, een boosheid voor, voor ongelijkheid. Van wij zijn altijd hebben op onze donder gekregen voor onze schulden en voor onze crisis. En nu zitten jullie ermee en eh, eigenlijk doen je er niks aan. Hè? Er is een soort, soort heel erg eh, sterk gevoel van wij zitten nu aan de goede kant van de, van de van de economie. Zijn, ze, zijn ze ook niet een beetje zuur over het feit dat zij in dat tijd... toen zij in de problemen zaten, uh, vreselijk hard aangepakt zijn door het IMF? Het IMF ja, dat was Argentinië met name, hè? Ja. Toch? Maar Brazilië toch ook? Ja, ze zijn, eigenlijk al die landen hebben ja. natuurlijk uh, klappen gehad... en hebben moeten afwaarderen en hebben schulden moeten, moeten ja. uh, verkopen. En zwaar en, bezuinigen, en, en, ambtenaarapparaat ja. halveren bijvoorbeeld. Maar het, het gaat, en dat is inderdaad de vergelijking met, met China is interessant. Dat zal misschien nu ook wel met, met Griekenland en met uh, Italië Ja, want dat uh, gebeurt nu, nu toe niet. Ze worden waanzinnig geholpen. Ja, nog niet, Hoor maar... Je geen zure geluiden uit. Zeker de hoor je zure geluiden, geluiden maar het, het is vooral ook het gevoel dat zij met die afwaardering van de, van de schulden die ze hebben moeten ondergaan ook een, een soort uh, minachting hebben gevoeld. Hè, voor, het is een beroemde quote van een Amerikaanse ambassadeur die zegt: ja, die Argentijnen die kunnen nou helemaal niet anders dan schulden maken. En, mm -hmm. en dat soort gevoelens die komen nu uh, dubbel terug. Hoe maar, gevaarlijk zou dat kunnen zijn? Die, dat, die, die minachting, die zowel China als, als, als um, in dit geval Brazilië altijd hebben gevoeld... en niet alleen voor hun economie... maar ook voor de manier waarop er met mensen werd omgegaan... met kunstenaars werd omgegaan, überhaupt hoe ze hun wereld inrichten. Is, het, is dat gevaarlijk voor... God, de wereldorde. <lacht> Ik bedoel, dat, dat klinkt zo enorm verheven. Maar zou het ertoe kunnen leiden dat men inderdaad eens na gaat denken... of die westerse democratie nou wel uh, het allerbeste is om... om als levensvorm te hebben? Nou, Het interessante was, uh, dit, dit weekend was een vriendin van mij uit, uh, uit Singapore... Die, uh, die kwam even langs. En die zei ook, die zegt in ons deel van de wereld... ja, we zijn hier zo met onszelf bezig in Europa over ons model... en hoe ons model, uh, ja, hoe daarover gedacht zou worden in de rest van de wereld. Maar ze zegt, joh, dat, dat Europa en wat er allemaal gebeurt... Ja. Misschien uh, uh, leedvermaak vooral uh, is de reactie, maar wat er allemaal gebeurt is eigenlijk heel irrelevant voor landen, bijvoorbeeld in Azië had zij het over. Zegt die zijn gewoon met zichzelf en met een hele andere ontwikkeling bezig. En Europa is uh, eigenlijk verdwijnt een beetje in uh, de uithoek van uh, ja, de blik die zij op de wereld hebben. Ja, ja Ik heb zelf ook het gevoel hoor dat, je, dat uh, als je het met een hele grote en, en natuurlijk vette pennenstreken zou willen zien, dan zie je toch wel een moment waarin die, die soort uh, veranderende wereldorde ook weer zicht voor, zichtbaar wordt. Hè? Deze, deze maanden eigenlijk. Europa verdeeld, Amerika met zijn gepolariseerde politiek waar eigenlijk niets uitkomt. En je ziet eigenlijk dat die landen aan de vroegere periferie eigenlijk nu ook denken van nou, het is onze beurt. Hè? Het is ook onze modellen zijn zo slecht nog. Niet. Onze economische modellen zijn zo slecht of niet. Dus er is wel, eh, misschien krijg ik ongelijk, maar er is wel een duidelijke shift aan de gang mm -hmm. die nu zichtbaar wordt in deze crisistijd. Dit zou het, dus, ja, het e moment kunnen zijn voor China ja. om de leiding te pakken. Precies. Ja, ik, ik twijfel een beetje. Uh, ten eerste economisch. Kijk, we moeten niet vergeten dat China is, uh, per de bevolking ongeveer even rijk als Albanië. Dus een land dat nummer 100 in de wereld ongeveer. Mm -hmm. Dus er is een enorm slag binnenlands te maken. Maar het aantal miljonairs groeit ook. Geen miljardairs als een zelfs. Dus miljardairs, nummer 2 ja. ter wereld. Ja. Maar, uh, ze zijn in alles groot. In miljonairs en in gaat ja, natuurlijk met 1,3 miljard mensen al hard. Ja. Maar ik heb al het gevoel een beetje dat zelfvertrouwen en in China of in Azië... Chris noemde net Singapore, praat al een jaar of twintig over de Aziatische waarden. Hè? De collectiviteit en niet individualisme. Ik heb altijd het, het toch een beetje een shorthand is voor het bestendigen van een bepaalde autocratische structuren in het land. Want als je op meer grassroots level kijkt, is men ontzettend bezig met democratie, met meer checks and balances, met meer invloed op regeringsleiders. Je ziet het overal met schandalen in China. Dat men via Twitter nu of, of China, Weibo heet dat in Chinees. Dat men toch die leiders uitdaagt en meer uh, medezeggenschap wil hebben. Dus, en daar kijkt men toch als inspiratie niet de copy-paste van de westerse democratie... maar wel gewoon ja, de termen van fatsoen en mm. ontwikkeling. ik ja. vind het een beetje achterlijk eigenlijk om achter hoge grote leiders aan te lopen. Hmm. Dus in die zin ben ik een beetje sceptisch dat ze nou hun model zouden willen opbrengen. Want wie zijn ze? Dat zijn toch ja. die, die, die, niet, niet, ja. niet de brede laag van de bevolking. Maar, maar even echt. concreet, na die harde taal van de daily dingen, de daily, uh, China daily... en, uh, en de wat zachtere teksten van uh, de president enzovoort... Ja. Um, is het een opmaat dat ze iets gaan doen? Gaan ze een, uh, het initiatief voor iets nemen? Of wat verwacht je? Want ze, je hoort altijd, ze doen nooit iets voor niks. Nee, dat is heel Chinees, dat klopt. zoiets. <laughs> en, en, maar... en ze kijken minstens 100 jaar vooruit. Ja, 100 jaar minimaal. Ja, lange termijnvisie. Um, ik denk dat China nog niet helemaal... Uh, de, je leest er ook een interessant artikel over... Uh, nog niet helemaal um, gewend is aan zijn nieuwe macht. De, de, de, de, de aard is, is toch redelijk uh, bescheiden. Niet uh, te hard voor de troep uitlopen. Deng Xiaoping toen vlak voor de stierf zou gezegd hebben van... we moeten de, de, de, de, ons niet naast onze schoenen gaan lopen. Dat zei hij met een mooi Chinees spreekwoord. We moeten het glans verbergen en het vage voeden. Dat we zeggen, we moeten dus rustig aan... en niet de aandacht te schijnwerpen op ons richten. En dat is nog steeds een beetje de mentaliteit. Maar dus dat, als je het bij onze politiek ziet... zijn er twee dingen belangrijk. Het de aanvoer van grondstoffen om die motor gaande te houden... en het terugveroveren of terugkrijgen uh, van Taiwan. Mm -hmm. Het, ze, en nog steeds is dat de, de mondiale ambitie, rijkt niet veel ja. verder. Nou, de vraag is: je noemt het woord bescheidenheid. Is het bescheidenheid of is het juist het besef, wat je eigenlijk net ook net zei, van ja. uh, zulke grote interne problemen nog? Ja. Dat men zegt: van nou, dat gaan we eerst proberen goed op te lossen voordat we onze wereldrol willen. Dat ben ik helemaal met je eens. Want we denken wel dat die Chinese wereldleiders dan een soort internationaal schaakbord zitten, maar ze zijn 59% met de binnenlandse ja. problemen bezig. Ja. Enorm die 100.000 opstandjes waar we het over hadden, het vreselijke milieuprobleem, scheiding, stad, platteland, ga maar door. Het gaat ontzettend, dat vergt hun aandacht. En niet in de laatste plaats, omdat hun, hun machtspositie daarmee verband houdt. Nog een probleem is Tibet. Ja. En daar is ook nieuws over deze week. Ja. Christa, Tibet was volgens mij een van de allereerste landen... als ik wel ben ingedicht, mag ik landen zeggen, een van de allereerste... <laughs> streken waar jij neerstreek ooit ja, op Ja, Ik ben er door een hoop gekomen voordat ik in Tibet was, over land. Maar uh, mm -hmm. het ja. is wel een van de eerste landen waar ik gewerkt heb. Het mm. eerste land waar ik gewerkt heb, ja. moet ik het zo zeggen. Ja. Ja. Nou, Daar is nieuws over, want de Dalai Lama heeft maandag... Zijn, al zijn politieke bevoegdheden overgedragen aan een opvolger. Dat is een premier ook, uh, in ballingschap. Los uh, Lopsang Zangai heet hij. Een 43-jarige Harvard, opgeleide jurist in ballingschap dus. Uh, jij hebt hem ontmoet. Ja, ik, ken hem, al, ik ken hem al uh, een hele poos, sinds hij student was inderdaad. Oh. En uh, het is natuurlijk een, een aardverschuiving in de, in de Tibetaanse Omdat gemeenschap. Dat politieke verantwoordelijkheid heeft, he, heeft de Dalai Lama... Min of meer van zich af. Ja, in de, in de, in de, in de Charter for Exile, een soort grondwet van de Tibetanen in ballingschap, uh, had de Dalai Lama nog bepaalde politieke bevoegdheden. Of die had hij dan samen met het parlement in ballingschap, wat ook al sinds 1960 bestaat en in ballingschap verkozen wordt. Dus door die Tibetaanse ja. ballingschapgemeenschap. Het in het noorden van India, is dat zo? Is dat Zit het zo? in noorden van India, maar iedereen doet mee aan die verkiezingen ook. Uh, mm -hmm. Tibetaan in Canada, in de VS, in mm. Zwitserland, in Nederland zelfs. En uh, de, de, de minister-president, die werd ook al uh, langer verkozen. Maar wat er nu nieuw is, is dat alle bevoegdheden zijn overgedragen. Alle politieke bevoegdheden van de Dalai Lama aan de minister-president. Dus er is ook een nieuwe grondwet. De grondwet is geamendeerd. Daar staat nu in dat de Dalai Lama vooral een adviserende rol heeft. En mm -hmm. dat hij nog wel een rol kan spelen in het vinden van een, een, een geweldloze oplossing voor, uh, voor Tibet. Maar de macht ligt dus echt nu bij... Het volk. Waarom is dat ge gedaan eigenlijk? In de de Dalai een... Lama die zegt: van nou ja. hiermee komt een van mijn grootste wensen uit. Ik wil uh, omdat hij altijd sinds hij, uh, ook in Tibet zelfs al, maar ook sinds hij in ballingschap in India is. Um, uh, gevochten heeft, voor of zich ingezet heeft voor democratie. Voor mm -hmm. democratische hervormingen. Okay. Daar heel vroeg mee begonnen is. Hij was eigenlijk de Tibetaan die daar uh, verder in ging dan de meeste Tibetaanen om hem heen. Heel hervormingsgezind. Wat nu natuurlijk zo bijzonder is, is dat je iemand aan het hoofd dus hebt van de Tibetaanse regering in Ballingschap, die nooit in Tibet geweest is. Die in, het, ja. uh, in Ballingschap ja. geboren is. En die natuurlijk een hele andere taal uitslaat. Dit is, dit is een, een, een jurist, de eerste Tibetaanse jurist, afgestudeerd aan Harvard. Hij heeft allerlei prijzen gekregen voor het is echt een bright Hoe gaat young Hoe val? valt dat in China? Henk? Heb je daar enig idee van? Mm, Grijpen ze nee, dit misschien aan zonder al te veel het, gezichtsverlies ja, voor een zeker verandering? Aan, want alles wat Tibet en Taiwan en andere territoriale kwesties betreft, mm -hmm. dat ligt zeer gevoelig. Maar ik vind het echt een meestelijke zet uh, in die zin dat, uh, <laughs> dat zij, hij is inderdaad, zoals Christa zegt, propageert als democraat, een seculiere regering. Dus ook een beetje een uh, verwijzing wat ze in China niet, uh, of wel seculier, <laughs> maar niet democratisch in China. En Um, wat ik ook interessant vind, want de China had zich altijd voorbereid denk ik, op het, uh, op het overlijden van de Dalai Lama. En dan moest een reïncarnatie komen van de Dalai Lama, ja. volgens de Tibetaanse traditie. Waar de Chinese regering overigens op discutabel historische gronden de vinger in de pap uh, had... Of heeft, wil uh, hebben En uh, wil hebben. En nu wordt die macht gescheiden. Dus ja. ook als die, die reïncarnatie in China zo plaatsvinden, heb je nog een machtsblok. Een seculiere machtsfactor buiten ja. China. Ja. Dat wat, ook erg interessant. Uh, wat Ik... ook interessant is, hij vertegenwoordigt echt de jonge generatie van de Tibetaanen. Hè? Maar er waren twee andere kandidaten en dat waren de oude Tibetaanse families die de macht hadden in Tibet, die de macht hadden in de Ballingschapregering, Dat is dus ook doorbroken. Dat is doorbroken. Dus daarom zeg ik ook, het is een aardverschuiving... ook in de Tibetaanse mm -hmm. gemeenschap. En het andere mooie is dat in zijn, zijn speech... ik heb zijn speechje voor me liggen van maandag... daarin aan de ene kant bevestigt hij de taal van de Dalai Lama. Hij zegt, we gaan voor geweldloosheid... we mm -hmm. gaan voor autonomie, niet voor onafhankelijkheid. We gaan die hele middle approach, die houden. Aan de andere kant heeft hij het over vrijheid voor de Tibetanen... het regime in China, in Tibet, wat niet deugt. We zijn niet tegen China. Niet tegen het Chinese volk, maar mm -hmm. wel tegen het regime. Hij heeft het over democratie, hij heeft het over vrijheid... hij heeft het over teruggaan van de Dalai Lama. Hij zei, de dertiende Dalai Lama, de Dalai Lama voor deze mm -hmm. Dalai Lama... die uh, moest China verlaten, beloofde dat hij terugkwam en kwam terug. Deze heeft China verlaten, beloofde dat hij terugkwam... en wij zullen er nu als jonge Tibetanen voor gaan zorgen dat hij terugkomt. Okay. Is het ook de bedoeling, uh, misschien stiekem op de een of andere manier... want je zegt, hij slaat ook hele andere talen uit... om door hem naar voren te schuiven uh, het Chinese regime... Uh, Onder de kind te strelen. Om, wat om de verhoudingen wat makkelijker te maken. Nou, Omdat ik... er tussen de Dalai Lama en wat er allemaal gebeurd is in China, dat kan nooit meer goed komen. En als je goede verhoudingen wil, dan moet je een nieuwe jonge venders voor zijn. Zo'n soort theorie. Als ik heel kort is, heel veel reactie in de Chinese pers gelezen over deze man. Ja. Hij was volgens mij, de weet ik beter dan ik, maar voorzitter van het Tibetaanse jeugdcongres. Ja. En ze, dat, die zou gelinkt zijn met de rellen in Lhasa in 2008, ja. volgens de Chinese versie dan. Dus als we dat heel dus doen ik, dan... Ik, ik nee. heb niet iets van een verzoenende toon gelezen. Nee, maar Laten kijk... we ja, sorry. nog eventjes... Uh, uh, ik wil <laughs> toch even ook nog Syrië aan de orde stellen, als ik zo vrij mag zijn, voor de laatste <laughs> de vier minuten. <laughs> we kunnen over Tibet, we kunnen overzien we kunnen over alles uren praten. <laughs> alles uh, maar Syrië, de, de Turkije heeft zich... Uh, Erdogan heeft nu behoorlijk... Uh, duidelijk gezegd dat hij wil dat Assad stopt, en eigenlijk dat hij vertrekt. En hij heeft zelfs gezegd dat hij binnen nu en veertien dagen daadwerkelijk verandering verwacht. En voor zover we begrepen. Or else, ja. ja. Nee, nee, de dreigende taal richting, richting Assad, die, die wordt wel sterker. Wat denk jij, Michiel Bout, dat er daadwerkelijk zoveel druk komt... dat Assad zich ook ergens toe laat bewegen? Laat ik zo voorstellen voor dat ik geen expert ben op dit terrein. Maar uh, uh, het is over. natuurlijk wel heel interessant... Dat, uh, dat die druk nu ook vanuit uh, de bevriende staten, zeg maar zo, uh, zo groot... is, Saudi-Arabië, uh, Turkije. En, en je ziet eigenlijk niet hoe dit regime zich kan handhaven. Uh, aan de andere kant uh, is het duidelijk dat, uh, dat de repressie het enige antwoord is. Dat het land heel groot is en dat er dus niet een soort landelijk uh, verzet zich kan kristalliseren. Dus uh, als, met de tijd kan zo'n zo verzet ook weer wegcijpelen. En dat is natuurlijk het grote gevaar wat de verzetsbeweging nu loopt. Mm -hmm. Maar Christa, wat ik vreemd hier aan vind, is Turkije, die uh, trekt een hele grote broek nu aan. Ik begrijp het wel. dus aan hun grens. En dat is, is allemaal uh, niet, niet fijn. Maar als je dit niet laat volgen door... Flink Daden, dan sta je ook weer voor aap natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, nou je ziet dat de laatste weken inderdaad de situatie toch wel aan het veranderen is. Uh, dat kan te maken hebben met de aanvallen op Hama, die natuurlijk ook heel symbolisch ge zijn, gezien wat daar in 1982, het bloedpad wat daar mm -hmm. aangericht is. Ja. Uh, maar ook het feit dat aanvallen plaatsvinden in, tijdens Ramadan, dat, dat zet een hoop ja, oh ja. Uh, ja, ja, emoties en, en kwaad ja. bloed. En je ziet dus eigenlijk een, een aantal dingen gebeuren. Een, een resolutie van de Veiligheidsraad, nou, dat, dat, dat was tot dan niet mogelijk door de Russische opstelling. Je ziet nog als ware uitspraken ook van president Medvedev... dat er iets moet veranderen. Je ziet vervolgens inderdaad saoedi arabië en Bahrein en Kuwait... en nu dan Turkije uh, nou met, met, met veroordelingen komen van wat er daar gebeurt. Dus er rolt wel degelijk een bal... En uh, nou, dezelfde Syrische journaliste, waar ik het in het begin over had... waar ik even mee sprak, die zegt ook... ze zegt, ja, ze zegt de Arabische regimes ze zijn een beetje als potloden. Dus ze staan overeind en opeens breken ze. Mm -hmm. um, en uh, moet beter ja. potloden kopen. <lacht> ja, ja, <van> potloden kopen. <lacht> Misschien beter niet. <lacht> Maar er is dus wel degelijk beweging in een situatie mm. die natuurlijk aan de andere kant ook, ook muur vast zit. Als je kijkt naar uh, ja, hoe de, aan de ene kant de protesten doorgaan, en aan de andere kant het regime doorgaat met die repressie en, en dat geweld tegen de, de burgers. Nou, hoeveel uh, meer veroordelingen van bevriende of niet-bevriende staten moeten er nog komen voordat die denkt: nu trek ik het me echt aan? Nu is het niet meer te maar houden. Ja, als Amerika nu bijvoorbeeld vandaag ook echt bij monden van Obama zegt: uh, als dat moet weg. Nu? Amerika praat kennelijk met oppositieleiders. Dat is natuurlijk een belangrijk gegeven. Aan de andere kant, er is niet één oppositie. In de grote steden Aleppo en Damascus zie je dat er eigenlijk weinig uh, tot geen uh, protesten zijn. Uh, ik sprak ook een, een paar weken geleden nog met een, uh, een, een fotograaf die wij, uh, waarmee wij ook werken in Aleppo. En die heeft ook echt wel last gehad zelf van het regime. Maar die zei eigenlijk moet Assad toch ook deel van een oplossing zijn. Oké. Ja. Christian maar hartelijk bedankt. Henk Schulte Nordholt en Michiel Bout ook bedankt. Graag tot de volgende keer. De villa is er morgen natuurlijk weer vanaf half vier. En wij spreken dan met Onno Ruding. Hij is oud van alles, maar voornamelijk toch wel oud-minister van Financiën... en oud-topman van de IMF. Dus eh, hij zal ons veel wijze woorden kunnen geven. En we hopen dat u met ons meeluistert morgen. Zometeen na half vijf het Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag. De protesten tegen de railschoppers in Engeland... Die... Groeien en ook dat brengt weer allerlei spanningen met zich mee in bepaalde buurten. We gaan het hebben over de briefing van de Tweede Kamer, over de schuldencrisis. We proberen daar wegwijzen uit te worden. En meer gevallen van heimwee in het voetbal. Dat na het nieuws van half vijf en dat krijgt u van Renate Evers. Radio 1 Het NOS-journaal. De aandelenkoersen op Wall Street zijn lager geopend. De Dow Jones-index staat op een verlies van zo'n 2 Beleggers lijken wat gas terug te nemen... na de sterke koersstijgingen van gisteren. En ook in Europa staan de beurzen in het rood. De Amerikanen zeggen dat de Taliban... die dit weekend een helikopter neerhaalde in Afghanistan, zijn gedood. Dat zou gebeurd zijn tijdens een luchtaanval afgelopen maandag. In de helikopter zaten 38 Amerikaanse en Afghaanse militairen... onder wie een groot aantal Navy SEALs, een elite-eenheid van de Amerikanen. Er zijn nog veel onduidelijkheden over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. Ambtenaren geven de Tweede Kamer vandaag uitleg over de maatregelen... maar de omvang van het financiële risico voor Nederland is nog onbekend. Veel afspraken moeten nog worden uitgewerkt. En in Bergen-op-Zoom is een man van 22 opgepakt... in verband met een gewapende overval in Sint-Maartensdijk in Zeeland... Bij die overval, begin vorige maand, werd een man van 55 doodgeschoten. In het huis werd een hennepkwekerij gevonden... en onderzocht wordt of de overval daarmee te maken heeft. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. De werkzaamheden op de A20 tussen Klein Kleinpolderplein en Knoppen Terbrekselplein... zorgen voor de opvallendste files op dit moment. Zo bijvoorbeeld ook op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet... tussen Vlaardingen-Oosten, en Benelux, 5 kilometer lang... Twee kilometer op de A15 Europoort richting Rotterdam bij Pernis. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Ook een file tussen Schiedam-Noord en Knopend-Klein-Polderplein van 4 kilometer. Op de A27 Utrecht ring richting Breda. Daar was een, een rijstrook afgesloten. De file is nog wel drie kilometer bij Industrieterrein Avelingen. Maar de weg is weer vrij. 10 15? 20?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 Goedemiddag. Engeland ruimt scherven op, discussieert over welke straf de railschoppers moeten krijgen en maakt zich op voor de avond. Uit diverse wijken van Londen en ook uit Manchester krijgt u de verhalen. De Tweede Kamer heeft zich laten informeren over de miljarden die in Europa rondgaan. Ronald Plasterk van de PvdA en Helma Neperes van de VVD zijn na half zes te gast. Dan ook een burgemeester die alle straten van zijn stad heeft bewandeld. En we verliezen, net als de afgelopen half uur op Radio 1, ook Syrië niet uit het oog. De buitenlandse politieke druk op president Assad loopt op. Het Radio 1-journaal is er zoals elke werkdag tot half zeven vanavond. We gaan keihard terugslaan. Dat is zo'n beetje de boodschap die premier Cameron vanmiddag aan het Britse volk te melden had. Cameron sprak over de rellen in Londen en andere steden die nu al dagen aanhouden. De premier zegt dat er iets goed, goed, mis is in de samenleving. There are pockets of our society that are not just broken, but frankly sick. When we see children as young as 12 and 13 looting and laughing, when we see the disgusting sight of an injured young man. Met mensen die hem helpen, terwijl ze hem Het is duidelijk in Hij ja, heeft het over de kinderen van 12, 14 jaar die meedoen aan de rellen. En ook over de jongeren die uh, zeiden dat ze iemand hielpen en vervolgens zijn rugzak plunderden. Correspondent Hiekejip is in Londen. Hieke, de Tony Cameron aanslaat, is dat wat de Britten op dit moment van hem verwachten? Ja, absoluut. Dit is een heel andere Cameron dan de Cameron die in de aanloop naar de laatste verkiezingen bekend stond als de uh, knuffel- en capuchon, uh, uh, een capuchondrager uh, uh, Cameron die uh, altijd pleitte voor het begrijpen van de achtergronden van dit soort gedrag. Op dit moment wil men hier maar één boodschap horen en die boodschap is um, de overheid zal u en uw bezittingen uh, beschermen met alle middelen die haar ten dienst staan en uh, sterker nog uh, ze wint daarin ook Cameron moet dat doen omdat hij um, zowel de politie een hart onder de riem moet steken. Met andere woorden, uh, je z wij zullen je in alles steunen uh, wat je doet, uh, politieagenten. En aan de andere kant moet hij er ook voor zorgen... dat uh, er onder de bevolking niet iets, niet iets ontstaat wat nu dreigt te ontstaan van uh, als de overheid ons niet beschermt, nou dan doen we het zelf wel. Want de politie mag er nu ook harder in. Um, za zaten ze daar al die tijd naar nou op te wachten, de politie? Mochten ze dat eerst niet? De politie zegt dat ze alle middelen tot hun beschikking. Kijk, in, in Londen was er, waren er de eerste dagen te weinig... Uh, ...mensen om in te zetten. Te weinig politiemensen. Ze hebben versterking gekregen. Die 16.000 agenten zijn vanavond ook allemaal weer paraat. Versterking van buiten uit het land. De politie zegt dat ze inmiddels alle middelen en manschappen heeft... ...om de situatie uh, uh, te beheersen. Maar het gaat erom dat ze... Uh, in, uh, eventueel in levensbedreigende omstandigheden... bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van iets wat tot nu toe... alleen in oorlogsomstandigheden is gebruikt in Noord-Ierland... namelijk plastic of rubber kogels. En wat ook alleen maar in Noord-Ierland is gebruikt... Een waterkanon. Maar de politie zegt dat ze die vooralsnog niet nodig hebben, maar dat ze wel blij zijn dat ze de vrijheid hebben om dat eventueel operationeel te gebruiken als het nodig is. Ja, en Cameron zet natuurlijk fors in op de politie, want eh, zoals je al zei, hij wil niet dat burgers nu het recht in eigen hand nemen. Voel je wat dat betreft iets van de spanning tussen buurtbewoners die niks met die rellen te maken hebben, maar wel ontzettend kwaad zijn op die relschoppers? Ja, je merkt het. En daar zijn, daar zijn uh, de aardige symptomen van natuurlijk: A, buurtbewoners die uh, spontaan kwamen meehelpen mee om, um, om op te knappen en hun getroffen uh, uh, mede-buurtwinkels en getroffenen te helpen om weer een beetje chocola van hun leven te maken, om het zo maar te zeggen. Maar. Klein voorbeeldje, er is op het internet vanmorgen een handtekeningenactie begonnen van iemand die zegt... ...we moeten de sociale uitkeringen afpakken van iedereen die veroordeeld wordt voor het deelnemen aan deze, um, de, aan deze uh, plunderingen en uh, berovingen en brandstichtingen. Die uh, actie die uh, krijgt enorme bijval, 5000 handtekeningen per uur. En uh, toevalligerwijs heeft de regering net in een nieuw... Uh, ...vertoon van uh, openheid en bewustmaking van de burger... ...de mogelijkheid geopend om op het moment dat er 100.000 handtekeningen... ...onder een petitie staat, dan uh, wil het parlement mogelijk dat onderwerp bespreken. Nou, dat is eerder hebben mensen gepleit voor de doodstraf. Dat is misschien een iets uh, minder wenselijk gevolg. Maar dit pleit dus voor het afpakken van de sociale uitkering. En aan het eind van de dag... Is die petitie heeft waarschijnlijk de 100.000 bereikt als het zo doorgaat. Aan de andere kant zie je ook dat lokale overheden proberen hun burgers gerust te stellen. Bijvoorbeeld um, de deelgemeente Westminster in Londen heeft al gewaarschuwd dat ze um, uh, huurders en hun familie uit sociale woningbouw gaan zetten als, ze, als blijkt dat ze iets te maken hebben gehad met deze familie mee. Hikki Jippes, dank uh, voor dit moment uh, vanuit Londen... waar uh, de politie zich dus opmaakt voor uh, de avond. Uh, het, voor veel mensen doet het ook wel een beetje denken aan wat er in Parijs gebeurde... een paar jaar geleden. Misschien heeft u het ook nog wel op het netvlies. Autobranden, heftige rellen in de voorsteden van Parijs. Correspondent Frank Renaud daar. Uh, Frank, we horen daar inmiddels niet meer zoveel van. Uh, is het daar deze zomer rustig? Het is dus deze zomer nu redelijk rustig. Inderdaad, er gebeurt weinig. Maar dat wil niet zeggen dat er normaal gesproken niks gebeurt. Er gebeurt heel veel. Er zijn altijd akkefietjes in de banlieus eigenlijk. Veel aanvaringen ook tussen politie en jongeren. Drugshandelaren. Het komt vaak tot confrontaties. Maar het leidt niet meer tot van die grote voorpagina verhalen zoals in, toen in 2005, nee. Want toen heeft Sarkozy hard ingegrepen. Is er... Um, he, dat was toch ook Sarkozy of niet? Was dat nog... Uh... Sarkozy was toen minister van Binnenlandse Zaken... Precies. en degene van de ja, harde aanpak. Ja, precies. Nog geen president. Hij was inderdaad... Degene die toen ingreep, heeft dat uh, iets veranderd uiteindelijk? Nou ja, dat is de grote vraag die nu gesteld wordt. Het lijkt alsof de Frans weer even wakker geschud worden door wat er nu in Engeland gebeurt. Is er iets veranderd? Nou eigenlijk, je kunt kortaf zeggen nee. Er is een, natuurlijk toen werd er gekozen in 2005 voor een harde repressieve aanpak. Zoals Cameron nu doet ook. 12.000 agenten zette Sarkozy in. Maar het geweld hield wel drie weken aan destijds. Er zijn ook heel veel hulpplannen gekomen. Miljoenen werden beschikbaar gesteld om de grote problemen van de banlieue, de voorsteden aan te pakken... Maar ook daarvan, als je de balans opmaakt, is de balans is heel erg mager. Want de werkloosheid ligt in die banlieue nog steeds twee keer zo hoog als in de rest van Frankrijk. Eén op de drie bewoners daar leeft onder de armoedegrens. Er is hoge schooluitval, er is veel criminaliteit. Dus veel opgelost, structureel is er nog steeds niet. En zijn ze bang uh, dat Engeland overslaat naar Frankrijk? Dat, dat je kopieergedrag krijgt en dat het weer, weer erger gaat worden daar? Nou die angst is nog niet echt of hij wordt niet echt geuit, dat zou je ook nog kunnen zeggen, maar er wordt veel over nagedacht. Dat is een beetje zoals ik zei, de Fransen voelen zich een beetje wakker geschud nu als je de commentaren in de media ziet, bladen, radio, televisie. Dat is wel zoiets van hé, hey, zou het bij ons ook weer kunnen gebeuren? Want dit hebben we natuurlijk al gezien in Frankrijk ook, niet alleen in Parijs overigens, maar het was ook in heel het land destijds natuurlijk. Dus er wordt over nagedacht, er wordt weer nagedacht. Heeft het beleid van destijds zo aan de dijk gezet en de conclusie is dan vaak een somber, nee, er is weinig veranderd nog, dus het kan hier opnieuw gebeuren. Frank Renoud vanuit Parijs hoorde u. President Sarkozy is in ieder geval teruggekeerd van zijn vakantie. Het heeft niet hiermee te maken, maar met de schuldencrisis. In Nederland zie je een ander beeld wat dat betreft. Geen premier, geen minister van Financiën in de Tweede Kamer. Terwijl de Tweede Kamer wel werd bijgepraat door hoge ambtenaren. Centrale vraag... Wat heeft premier Rutte nou precies afgesproken... Over die eurotop in, op die eurotop in Brussel een paar weken geleden? Die uh, commissie van Financiën van de Kamer... kwam speciaal terug van recessie ervoor. Politiek verslaggever Peter Blok heeft zitten luisteren beter. Um, ze krijgen dus niet de premier of de minister vandaag. Ze moeten het met de ambtenaren doen. Um, waarom is dat? Ja, dat is natuurlijk best vreemd. Hè? Want de minister en de premier zijn natuurlijk... politiek hoofdverantwoordelijk voor al die miljarden die gaan richting Griekenland en bestemd zijn voor een Europese noodfonds. Ja, en zij kunnen erop afgerekend worden. Maar ja, Rutte en de Jager zijn vandaag weer niet te zien. Maar vrijdag wel, want dan is de eerste ministerraad. Vandaag moet de Kamer het dus doen met ambtenaren... de onderhandelaars die erbij waren in Brussel. Met name als Veilbrief, Draaisma en Wilders is er ook. Niet Ge Geert Wilders, <lacht> maar familie van? Erik Wilders. Nee, in een technische briefing dus vandaag... Waarin en, uh, al die miljarden die om de oren vliegen. Ja, en daarover was natuurlijk uh, toen al veel te doen. Hè, want premier Rutte blunderde hij nu in Brussel. Ja, zeggen veel economen en Kamerleden. Door die 50 miljard van de banken mee te tellen... in dat totale steunpakket van ruim 100 miljard. Ja, nu heet het dat het kabinet de verwarring die is ontstaan betreurt. Zegt topambtenaar Veilbrief. Als je vanuit de 109 publieke bijdrage wil werken... dan is het het allerbeste dan is de allerbeste presentatie dat niet te vergelijken met 50. En die daarbij op te tellen, dan moet je ook consistent zijn. En dan moet je de totale private bijdrage die je koopt... met een stukje uit die 109, optellen bij uh, de 50 en dan kom je op 106. Achteraf, hè, we zitten nu 2,5 weken na de top, zou ik het zo hebben gepresenteerd. Misschien was het ook goed geweest dat de commissie het zo had gepresenteerd. Achteraf, want dan hadden we het goede beeld gegeven met elkaar... Dus daarom gebruik ik steeds het woord. Je kan de presentatie van de MP gebruiken, je kan de presentatie van uh, de commissie gebruiken, en dat zit. Ja, het is dus niet <laughs> fout, maar dus uh, anders nou, dan vele uh, leiders en de Europese commissie hier toen zeiden. Maar ja. Peter, als hij dit zo had gepresenteerd, dan hadden we er met z'n allen toch nog geen chocola van kunnen maken. Nee, daarom, daarom is het natuurlijk ook gek. En die miljarden, ja, als het zo al misgaat... en zoveel miscommunicatie is... ja, dan hou je je hart bijna vast. Hè? Ondanks al die voorlichters die er altijd rondlopen. Um, hoeveel geld gaat ons dit nu kosten? Heb jij dat kunnen begrijpen van de heer Veelbrief? Nou ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want er zijn nog zoveel open eindjes, onduidelijkheden. Er zijn ook uh, tal van risico's... die op allerlei verschillende manieren worden afgedekt. Ja, De banken die gaan mee betalen, maar de banken die krijgen daarvoor ook weer heel veel garanties, ja en dat is een beetje vestzak broekzak, ja dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de banken helemaal niet mee betalen, want ja de, voor die bankensteun uh, daar moeten de regeringsleiders ook weer een hoop geld tegenover stellen. Ja dat moet dus allemaal nog worden uitgewerkt en uh, PVV-kamerlid, de PVV is natuurlijk tegen de gedoogpartner. PVV-kamerlid Tony van Dijk die snapt er helemaal niets meer van. De verontwaardiging zit er natuurlijk in. dat we, U gaat naar binnen met een financieringsgat van 88 miljard. En u komt naar buiten met 215 miljard. 109 publiek geld, 106 privaat geld. En mensen zeggen van ja, we moesten toch 88 miljard bij elkaar zien te sprokkelen tot en met 2014. En u komt naar buiten met een verhaal van 215 miljard is het geworden. Dan raken mensen van ja, wat, wat, wat zijn ze dan in godsnaam mee doen? Ja, dus je gaat uh, met een hele grote televisie naar buiten... terwijl je voor een kleintje ging, lijkt het op, hè? in zijn beleving dan. Ja, en um, nou, laten we dan even kijken naar uh, dat noodfonds voor de toekomst. Want er loopt natuurlijk nu ook nog een discussie... of dat noodfonds moet worden uitgebreid financieel. Of er meer geld ingestort moet worden. Um, hoe staat de Kamer daar tegenover? Ja, nou ja, de Kamer heeft daar uh, al vaak op gewezen... dat ze daar niet zomaar voor zijn... en dat dan de jager zeker weer langs moet komen. Ja, had een slip of de tong. Ja, er wordt over gesproken. Maar ja, dat is uh, allemaal niet zonder risico's... want minister De Jager die waarschuwde voor onze kredietwaardigheid. Dat deed hij al uh, maandagavond in een brief. Als we nog meer van die miljardenverplichtingen aangaan... ja, hoe zit het dan uh, met die 35 miljard aan garanties... die nu aan de centrale bank zijn gegeven? Dat wil Eergang van de SP weten is die uh, 35 miljard voor de ECB. Het viel mij op dat u zelf dat bedrag van 35 miljard noemde. Uh, en mijn vraag is of de Nederlandse delegatie zich op die eurotop... Uh, gecommitteerd heeft aan dat bedrag van 35 miljard. Ja, dat was dus ook weer niet helemaal waar. En uh, daarom dus heel veel vragen vandaag. Uh, ook veel antwoorden, maar nog niets... Alles helemaal duidelijk. Mm, lijkt me een goede samenvatting. Peter Blok, na half zes gaan we kijken wat Plasterk en Neperes van PvdA en VVD ervan begrepen hebben. Peter Blok, hoort u vanuit Den Haag. Zometeen krijgt u het laatste nieuws over Syrië. De internationale druk neemt toe, maar het leger daar gaat wel door met de strijd in de steden. Verkeersinformatie vanmiddag bij de ANWB Erwin de Hart. Ja. Er wordt gewerkt op de A20, dat is Hoek van Holland richting Gouda... tussen de uh, Kleinpolderplein en Knoop het Terbrekseplein. Er staan daarom ook files in die regio uh, vandaar. De langste is op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet... tussen Knoop het Ketelplein en Knoop het Benelux. Op dit moment 6 kilometer daar. Maar ook de andere kant op, op de A20 staat nu een file. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Schiedam en Knoop het Ketelplein 2 kilometer door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso... Marco Verhoef is hier met het weer. Marco, het is vandaag minder slecht dan voorspeld. Het, is, het lijkt lastig in deze dagen verwachtingen te geven. Ja, en het hangt er vooral ook vanaf waar je bent. En dat komt omdat uh, scheiding tussen twee weertypen... eigenlijk een beetje boven ons land tot stilstand is komen te liggen. Uh, het zuiden van ons land heeft prachtig weer gehad vandaag. Over het algemeen zon, droog weer ook. In het noorden van het land is het inmiddels wel gaan regenen. En die regen die trekt een klein beetje naar het zuiden... zodat het midden daar ook nog wel mee te maken krijgt. Maar juist omdat die scheiding constant uh, boven het uh, midden van ons land blijft liggen. en niet opschuift. Ja, dan wordt het ook heel moeilijk om precies aan te geven. waar die nou uiteindelijk terecht komt. Niet zozeer op korte termijn, die eerste uren, daar zijn we wel, uh, wel zeker over. Maar ga je een dag vooruit kijken, dan kan het uh, 100 kilometer verschillen. En 100 kilometer verschil is dan ook meteen het verschil tussen die zon. En die regen. En, en hoge temperaturen versus lagere temperaturen. Ja, inderdaad. Wat uh, dat betreft gaan we morgen grote verschillen zien. Denk je? Uh, ja, daar ga, ja, inderdaad, denk je. Daar ga ik nu vanuit. Nou, ik, ik denk ook wel dat dat uit gaat komen. Omdat ik voor het noorden uh, het sombere weerbeeld uh, ja, toch wel gehandhaafd zie. Hè. Dus met vrij veel bewolking. en Van tijd tot tijd regen. Later misschien buien. Uh, en ja, dan kan de temperatuur gewoon niet zo hoog oplopen. En dan hebben we daar zo'n 18 graden. Het zuiden, we maken even een grote sprong. Daar zien we vaker de zon blijft het lang droog en kan het wel eens 23, misschien wel 24 graden worden. Nou ja, en wat het nou voor het midden van het land betekent... ik ga voor het gemak maar tussenin zitten, dus zo'n 20 graden. Maar ja, valt het met de zon in het midden van het land even mee... dan loopt de temperatuur ook meteen een paar graden verderop. En heeft het dan zin om nog vooruit te kijken naar vrijdag in het weekend? Ja, laten we dat maar gewoon wel doen. Want uh, kijk, uh, het is nu zo onzeker omdat uh, de, de, de scheiding... Een beetje uh, gelijk aan de stroming ligt. Hè? Dus de wind waait uit het westen. En die scheiding die ligt ook precies uh, uh, over het midden van ons land. En dat betekent dat hij niet op kan schuiven. Nou, dat gaat vanzelf al een keertje kantelen. En stel je dan een regengebied voor wat er aankomt. met een bepaalde windstaan. Nou, dan komt dat uiteindelijk wel over ons land. En of dat nou één of twee uur eerder of later komt maakt uiteindelijk dan niet zoveel verschil. Dus de onzekerheid neemt wat dat betreft iets af. De wisselvalligheid overigens niet. We gaan nog niet naar een prachtig mooie zomerperiode toe. Want ik denk voor, voor, voor zowel de vrijdag, zaterdag als de zondag... aan een aantal buien. Zaterdag vrij veel bewolking. Die andere twee dagen ook wel wat zon. En De temperatuur is dan het positieve ding. Want die komt dik boven de 20 graden uit. Marco Verhoef. Nederlandse en Duitse milieuorganisaties waarschuwen dat er nauwelijks meer leven is in de rivier De Eems. Er zou jaren geleden al een actieplan komen voor de rivier, maar dat plan is er nog steeds niet. Verslaggever Rinkamer reist deze week langs De Eems en hij ziet dat ze in Delfzijl bij de chemische industrie dankbaar gebruik maken van het water. Dit is een installatie waar het water uit de Eems binnenkomt... en dat wordt gebruikt om processen te koelen van de waterkrachtcentrale. Het chemiepark in Delfzijl ligt aan de Eems. Gemakkelijk voor de chemische bedrijven die onder andere zout en chloor produceren... en zo het koelwater in de buurt hebben. Met veel vlagvertoon via de Delfzijl... de officiële opening van de modernste sodafabriek van de wereld. Maar in de jaren 50 prees de toenmalige burgemeester Delfzijl ook om een andere reden aan. Vertelde onder andere de stadsarchitect in een uitzending van andere tijden. Hier stond de burgemeester en zei, kijk, dit is nou ons vestigingsvoordeel, want hier kun je anders dan in, in, het, in de Randstad kun je alles uh, gewoon in de eem spuien. En uh, dit werd algemeen gezien als uh, een van, de, van de, voordelen, de grote voordelen van de haven van Delfzijl. Toen zag men gewoon de zee als een grote aasbaak. Afvalbaar. Maar zo wordt er tegenwoordig in Delfzijl niet meer over de Eems gedacht, zegt Harry Jaske van het Chemiepark. Nou, natuurlijk wordt er nog steeds uh, gebruik uh, gemaakt, maar het gebruik is anders uh, geworden. Nadruk ligt nu veel meer op zeg maar, economisch gebruik, hetzij als koelwater, hetzij voor de aan- en afvoer. En er is nog beperkt zeg maar, uh, milieugebruik. Maar, Wat we zeggen, is dat dan? Uh, we zeggen, nou, een voorbeeld uh, noemen, we, uh, de zoutfabriek haalt zout uh, elders uit de ondergrond van de provincie uh, Groningen... Er zitten bepaalde zoutelementen in die bij de productie van chloor, die kunnen we daarvoor niet gebruiken. Dus die worden er in de pekelzuivering, de zoutzuivering uitgehaald. En die zouten, die worden bijvoorbeeld uh, toch nog hier op het water uh, geloosd. Dat is niet maar... zo goed voor het milieu. Nee, als je uitgaat van het moet nul zijn, dan is alles wat, wat je loost is, uh, te veel. Maar ik denk als je, als je gaat kijken over de loop der tijd dat daar al een enorme reductie heeft, heeft plaatsgevonden. En de industrie blijft ernaar streven om, om die, die uh, lozingen zo beperkt mogelijk uh, te houden. 15 kilometer naar het noorden ongeveer. Naar de Eemshaven. Nou, bekende geluid. De grootste bouwput van uh, Nederland. Er worden elektriciteitscentrales gebouwd. En toch, Sigmund van der Velden van uh, de Natuur- en Milieufederatie Groningen... U staat volgens mij te glimmen van trots, want we staan meer in de natuur ook. Nou, wat je hier kunt zien uh, is uh, eigenlijk uh, hoe absurd uh, de resultaten van natuurbeschermingswetgeving kunnen zijn. Uh, wat, hier, wat je hier ziet is een, een groenstrook van 100 bij 100 meter... Het uh, uh, uh, uh, is eigenlijk gewoon een verplaatsing van het leefmilieu van een aantal beschermde planten en dieren die op het trein van MWE zaten. Dus ze hebben een buldozer gepakt en de plag van, uh, van de grond daar verplaatst naar een ander stukje midden tussen de industrie. En dan zouden dan die beschermde natuurwaarden zich, zouden zich daar weer moeten vestigen. Ja, maar toch wordt er dan gezegd, van, moet je kijken, wij doen aan natuurcompensatie. Maar als dit het resultaat is? Ja, dit is natuurlijk een druppel op een groeiende plaat. De industrie die zich hier vestigt, heeft een enorm effect op, het, op, de, op de Eems. Beschermd natuurgebied, levensader voor het waddengebied. Daar moet heel veel gebeuren. De Nederlandse Rijksoverheid geeft absoluut niet thuis. En dat blijkt ook wel uit deze ecozone. Nou was ik net in Delfzijl, daar hoor je de bedrijven zeggen, ja, we doen al heel veel. Klopt dat? Er is inderdaad de afgelopen jaren het nodige gebeurd aan vergroening van de chemische industrie daar. Maar uh, je, moet, je moet daar heel eerlijk over zijn. Er staat veel uh, verouderde chemische industrie. Uh, hoe je het ook went of keert, dat valt nooit schoon te maken. En uh, daarnaast is het zo dat er veel verouderde vergunningen zijn. De overheid zou ook veel meer kunnen doen in het sturen van, uh, van de bedrijvigheid daar. Om ervoor te zorgen dat uh, dat niet zo'n schade aan natuur en milieu met zich meebrengt. Nou ben ik al een paar dagen op de Eems, rond de Eems. En ik hoor duidelijk de tegenstelling tussen natuur en uh, de, de economie. Dat is ook iets wat al jaren gaande is. Is dit niet een onoplosbaar probleem, zolang er dit soort industrieën langs de rivier zijn? Nou, het is zeker niet een onoplosbaar probleem. Ik denk dat de economische ontwikkeling in dit gebied zeker wel kan bijdragen... aan juist natuurherstel en herstel van, van, het, van de kwaliteit van het milieu hier. Maar willen ze dat ook? Uh, de bedrijven willen dat wel. Alleen het probleem is dat de Nederlandse Rijksoverheid niet thuisgeeft. Die willen wel de economische ontwikkeling. Maar de tegenhanger daarvan, het investeren in natuurkwaliteit, willen ze niet. Bedrijven zien veel beter dan de overheid dat de wel het schip gaat keren als je niks doet. Siegbert van der velde van de natuur en milieu federatie groningen meer over de rivier de Eems kunt u vinden op onze website www.nos.nl. De Amerikaanse president Obama kan ieder moment de syrische president Assad oproepen op te stappen dat meldt CNN vandaag. I'm told by Thursday morning the Obama administration will finally explicitly say Assad must go. Nicole Vever volgt voor ons de situatie in het Midden-Oosten en ook in Syrië. Nicole, um, ja, als het zo ver komt, zo ver is Obama nog niet gegaan. Nee, in alle toonaarden, uh, op verschillende momenten... hebben de Amerikanen al laten weten dat ze het absoluut niet eens zijn... met de gang van zaken in Syrië. Ze hebben het geweld veroordeeld, aangedrongen op hervormingen... maar eigenlijk nooit hardop gezegd, Assad moet werkelijk vertrekken. En wordt er ook gezegd, ze willen nu komen met nieuwe sancties. Er zijn er al een heleboel van kracht... Nieuwe sancties die de leiders echt gaan treffen. Vraag is natuurlijk of dat wat uit gaat halen. Want uh, ja, de, de druk internationaal is groot, wordt steeds groter. Gisteren waren, was de Turkse minister van Buitenlandse Zaken op bezoek. Die heeft uren met Assad gesproken. Daarna volgde er weer een uh, veroordeling uit, uh, uit Ankara. Vandaag komen de delegaties langs uit India, Zuid-Afrika, Brazilië. Ja, de wereld die veroordeelt ook vanuit uh, de, de regio zelf... Egypte, Saudi-Arabië, Bahrein, allemaal zeggen ze van wat er daar gebeurt kan niet. Maar volgens nog ja, vecht het regime gewoon door om te overleven. En als Obama met meer sancties komt, inderdaad, die de leiders uh, zullen treffen, hebben ze ook duidelijk gemaakt wat die sancties dan zullen zijn? dat is niet helemaal duidelijk. Ze zeggen het gaat om, uh, om commerciële uh, sancties. Sancties die, de, die uh, de geldstroom naar het regime zullen aantasten. Maar de vraag is om hoeveel geld gaat dat dan? En ja, het is ook weer niet zo dat, uh, dat Syrië heel erg afhankelijk is van het buitenland. Het gaat economisch uh, sowieso al heel erg slecht. En eigenlijk is de trouw van het leger, de trouw van de kliek rond Assad, als dat in stand blijft, als de inlichtingendiensten achter hem blijven staan, ja dan is uh, met wat voor sancties dan ook, is het leed nog niet geleden voor de mensen die in opstand zijn gekomen en daar komt nog bij dat in de VN uh, zal daar binnenkort weer gesproken worden Rusland. Die uh, hield een scherpe veroordeling van Syrië lange tijd tegen. Nou, die hebben nu ook kritiek op de leiders in uh, Damascus. Maar ja, of men daar consensus zal bereiken voor uh, ja, sancties uh, wereldwijd, ja, dat is nog maar de vraag. En de woede van de demonstranten in Syrië richt zich op Assad, maar nu ook steeds meer op Hezbollah, de Sjiitische Fundamentalistische Beweging. Waarom is dat? Ja, dat is al langer aan de gang. Het klinkt nu wat luider eigenlijk. Vanaf het begin van de opstand waren er geruchten dat mensen van Hezbollah de grens overgingen om samen met het Syrische leger te vechten tegen de demonstranten. Nou, Hezbollah, die is eigenlijk uh, ja, behoorlijk populair in de regio al lange tijd. Ze hebben uh, uh, kritiek op de Arabische leiders. Ze hebben kritiek op het Westen die die uh, Arabische leiders, die hun volk onderdrukken, uh, steunen. Uh, ze verzetten zich tegen, de is uh, tegen Israël. Ja, het is een gewaardeerde Verzetsbeweging en ze steunden ook het verzet van uh, de inwoners van landen als Egypte, Tunesië. Maar nu, de verzet is in uh, Iran of in, uh, in Syrië en daarvoor in Iran. Dat verzet steunen ze dan weer niet, dat veroordelen ze. En dan zeggen ze, ja, die leiders, die moeten blijven zitten. En dat vindt men in de regio inconsequent. En dat doet de populariteit van Hezbollah ja, behoorlijk helder. Nicole Lefever over de situatie in Syrië... en de politieke druk die dus toeneemt. Er wordt verwacht dat ook Obama vandaag zal zeggen... dat Assad moet opstappen. Na vijf zijn we terug met dit Radio 1-journaal. Dan bel ik met Thijs Broeken. Hij woont in Londen en hij is vrijwilliger bij de politie daar. Gisteravond, gistermiddag, is hij de straat opgegaan om de orde te bewaren. En daar vertelt hij zo meteen over. Ook Jeroen de Jager, onze verslaggever, is in Londen. Hij doet verslag en we gaan het hebben uh, net als afgelopen half uur. Klein beetje al over uh, Sarkozy, de Franse president. Die is teruggekeerd vanwege de schuldencrisis. Tot zometeen. Vanavond BNN Today. Elke keer als ik jou spreek is er wel weer een champagne-moment. Zoveel mogelijk vieren vind ik. Ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Dries doet alles voor werk en alles om in de publiciteit te komen. Dus alles is een uh, ultieme stelbekoning. Luister en kijk mee op radio 1.nl. Mensen worden ja, opgeroepen thuis te blijven. Er is ook geen andere keuze. Het is echt een beetje spookstad op het moment. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.